Bij een luchtaanval van de NAVO zouden vannacht de jongste zoon van Gaddafi en drie van zijn kleinkinderen zijn omgekomen. Volgens de Britse premier Cameron was die aanval in lijn met de resolutie van de VN-veiligheidsraad. De NAVO-aanvallen zijn alleen bedoeld om de Libische burgers te beschermen, zei Cameron. In Afghanistan heeft een jongen van 12 een zelfmoordaanslag gepleegd. Hij blies zichzelf op op een drukke markt in de provincie Paktika. Bij de aanslag vielen zeker vier doden, 12 mensen raakten gewond.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 De terugreis van zo'n 250.000 mensen uit Amsterdam met extra materieel en personeel verliep voorspoedig. De gemeente Amsterdam is nog tot vanavond 10 uur bezig met het opruimen van de troep. In de Ronde van Turkije was er een Nederlands succes. Wilder Kenny van Hummel won de laatste etappe. In de sprint versloeg hij de topsprinters Grijpel, Petaki en Ferrer. De Rus Alexander Yefimkin won de Ronde van Turkije. Het weer. Vanmiddag blijft het zonnig. Het is een graad of 19. Morgen is het opnieuw zonnig en droog en rond 17 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Battenvoerdorp 5 kilometer. De rechterreishok is dicht. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Tot zover de verkeersinformatie.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 But I De liefde en de groot. En het sprookje van de prins op twitte is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard.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 Ligt vast wel iets moois in verschiet There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark With every piece of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 Ja. wei momenti frandi